4 uur. Het NOS-journaal. Onno Duivenet de Wit. De politie moet in het hele land één nieuw computersysteem krijgen. De systemen die de politie nu gebruikt zijn niet toekomstvast, matig gebruiksvriendelijk en niet eenduidig ingevoerd, zegt de Algemene Rekenkamer. Bovendien hebben de korpsbeheerders er te weinig grip op. Volgens Rekenkamer-president Stuiveling is de afstand tussen besluitvormers over ICT en de werkvloer groot en heeft de agent de afgelopen jaren niet centraal gestaan. De korpsen vooral, die waren verantwoordelijk voor de implementatie in de eigen korpsen, want het waren al een keer 26 verschillende korpsen. Die hebben nagelaten om hun medewerkers uh, systematisch goede opleidingen te geven. En om te beginnen is al nagelaten om die software goed op de behoeften van de agenten af te stemmen. De Rekenkamer heeft aanwijzingen dat agenten de computersystemen omzeilen... omdat ze die te ingewikkeld vinden. Soms worden vergrijpen lichter aangemerkt dan ze werkelijk zijn. Maar het is moeilijk in cijfers uit te drukken, zeggen de onderzoekers. Minister Opstelten is het eens met de aanbevelingen en conclusies van de Rekenkamer... maar hij is niet van plan extra geld uit te trekken. In de politiek is positief gereageerd op de vrijspraak van Geert Wilders. Premier Rutte noemt het prima nieuws en een duidelijk vonnis... De PvdA zegt dat de uitspraak alle ruimte biedt voor politiek en maatschappelijk debat met de PVV-leider. Wilders zelf sprak van een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. Gelukkig mag je islamkritiek hebben in het openbare debat. Uh, word je niet uh, de mond gesnoerd in het uh, openbare politieke debat. Dus uh, nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, er valt een enorme last uh, van me af. De rechtbank in Amsterdam sprak Wilders vanochtend op alle punten vrij. De uitlatingen van Wilders kunnen juridisch niet worden opgevat... als groepsbelediging, haatzaaien of discriminatie van moslims. Met de vrijspraak is de zaak tegen Geert Wilders in Nederland... na anderhalf jaar definitief afgerond. De mensen die aangifte deden tegen Wilders... zijn daarom van plan om naar het Europese Hof te stappen. Ze zijn teleurgesteld met het vonnis... zegt advocaat Sarolea van de benadeelde partijen. Met name ook door de motivatie uh, geschokt... Juist twee uitlatingen waar wij met name de aandacht op hadden gevestigd. De uitlatingen waarin hij oorlogstaal predikt. Daar heeft de rechtbank gezegd dat hij echt op de grens zit. Maar gezien een andere uitlating, weer elders in het interview, het toch mag doen. Enkele organisaties van minderheden overwegen een procedure bij het Mensenrechtencomité van de VN. Omdat ze vinden dat hun rechten zijn geschonden. In Groningen is een vrijwillige brandweerman... wegens brandstichting tot 16 maanden zelf veroordeeld... waarvan 12 voorwaardelijk. Hij stak eind vorig jaar en begin dit jaar in Bedum... in totaal drie auto's in brand. De brandweerman kon worden gepakt... omdat hij bij de laatste brand zijn pieper van de brandweer had verloren. De rechtbank in Groningen wil dat hij na het uitzitten van zijn straf... wordt begeleid door de reclassering. Dat heeft onder meer te maken met zijn overmatig drankgebruik. De reclassering mag de brandweerman desnoods een alcoholverbod opleggen. In Turkije weigert de pro-Koerdische partij BDP zitting te nemen in het parlement. De partij protesteert ermee tegen het besluit van de kiesraad om een lid niet toe te laten tot het parlement. De betrokkenen was ooit veroordeeld voor het verspreiden van terroristische propaganda en nu zit hij vast voor een andere zaak. De pro-Koerdische partij won bij de verkiezingen van 12 juni een recordaantal van 36 zetels. Volgens de Turkse grondwet moeten er opnieuw verkiezingen worden gehouden als zo'n groot aantal zetels niet wordt bezet. Dan het weer, bewolkt, af en toe wat zon, maar ook buien... met kans op onweer, maximaal rond 18 graden. Pas later op de avond droger, maar morgen opnieuw buien. ANEB ah Verkeersinformatie. Rommelig begin van de avondspits dankzij een paar aanrijdingen. De meeste files staan in de Randstad. De opvallende files staan op de A1. Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 5 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Loopt daardoor ook vast op de A9. Van Amstelveen naar Diemen. Voor knooppunt Diemen staat 5 kilometer a ja, Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoete Dorp 8 kilometer. De andere kant op bij Zoete Rijndijk 6 vanaf Roelofaar Sveen. Beide files waren veroorzaakt door ongelukken en pechgevallen. Maar aan beide, uh, in beide richtingen zijn de rijstroken weer vrijgegeven. Van lang is de file op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De staat tussen de afrit Den Dolder en Leusden 8 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn we nog bij u op deze zender Radio 1 met zometeen ons panel Klinkende Munt. Vandaag met Ewald Engelen. Hartelijk welkom, Ewald, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is juist. En Jan Kamminga, u hoorde hem al eerder bij ons. Voormalig, dat staat er toch weer, voormalig commissaris van de Koningin in Groningen, Gelderland. Gelderland. Ja, hoe komen we daar toch bij? Ik en ben geboren en getogen en in dus, Groningen. Zo is dat. Een oud MKB-voorzitter. Maar inmiddels is hij de baas van de metaalwerkgevers, om het maar eens even kort en bondig te zeggen. Zometeen gaan we met jullie praten over allerlei zaken. Maar we gaan eerst naar ons vaste feuilleton de klimopzaak. Ja, want vandaag is de zoveel zittingdag in die klimopzaak voor de rechtbank in, in Haarlem. De klimopzaak, u weet het misschien nog wel... dat is de grootste vastgoedfraude in Nederland ooit. Het Filips Pensioenfonds en het toenmalige Bouwfonds... die zijn voor zomaar 200 miljoen euro opgelicht. Of guldens waarschijnlijk toen nog. En dat ging als volgt. Vastgoed werd goedkoop opgekocht... en vervolgens heel duur verkocht aan deze twee fondsen. En het verschil staken de verdachten in hun zak. En deze praktijken gingen dan vergezeld van met veel dure cadeaus... en dat alles onder het toeziend oog van notarissen, accountants... commissarissen en andere toezichthouders... Gerben van der Marel van het Financiële Dagblad. Hij volgt de zaak. Hij is mede-auteur van het boek De Vastgoedfraude. Uh, Gerben, vandaag vond het getuighoor plaats van de medewerker van de Belastingdienst. Uh, is dat bijzonder dat zo iemand nou wordt gehoord eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk het openbaar ministerie probeert dat altijd te voorkomen. Hè? Want het is toch wel uh, vervelend eigenlijk dat dan uh, plotseling het vergrootglas ligt op het eigen handelen. Uh, dus eigenlijk proberen ze dat altijd in de beslotenheid uh, hè, bij de rechtercommissaris te doen, als het al moet. Uh, maar in dit geval uh, bleven er zoveel vragen hangen dat, uh, dat er nu al uh, bijna zes uur uh, een accountant van de Belastingdienst, een belangrijk deskundig man. Uh, uh, ja, eigenlijk uh, onder een vragenvuur ligt van, uh, van de verdediging. En wat is dan de kern van, van, van al die vragen? Wat is er dan allemaal zo blijven hangen waar deze man het grote antwoord op weet? Ja, wat willen ze van hem weten? Ja, het draait allemaal om waar is nou dat onderzoek mee begonnen... Uh, uh, naar die uh, miljoenenfraude. 200 miljoen euro, uh, inderdaad uh, een, uh, een heel fors bedrag... Uh, deels in het schuldentijdperk, uh, deels in het eurotijdperk. Het heeft heel lang geduurd. En wat je ziet is dat eigenlijk de Belastingdienst... is overgegaan van het onderzoek naar de bouwfraude... Uh, naar het onderzoek in de vastgoedfraude. En daar hebben ze capaciteit voor vrijgemaakt. En wat de kern van, uh, van vandaag nu is... is dat um, de verdediging vermoedt... dat eigenlijk al heel snel strafbare feiten... In het geding waren dat ze dachten: van, Nou ja, dit zal met omkoping te maken hebben, maar dat ze tegelijkertijd de Belastingdienst het onderzoek hebben laten doen. En wat nou het verschil? Als Belastingdienst, hè, als, als, als de belastingplichtige, moet je meewerken. Terwijl als je als verdachte uh, wordt ondervraagd, uh, dan uh, ja, heb je een zwijgrecht. En uh, de advocaten menen dus dat hier de overheid grove misbruik heeft gemaakt van haar onderzoeksbevoegdheden. Door die Belastingdienst in te schakelen door de Belastingdienst in te schakelen. Eigenlijk van, he, Belastingdienst, gaan jullie maar eens even lekker onderzoeken. He, die kunnen overal binnenkomen, kunnen iedereen tot medewerking dwingen. Gaan jullie maar eens even kijken, goed, goed rondneuzen. Uh, en dan horen we wel of er strafbaar. is. Maar willen ze nu eigenlijk van deze man horen, uh, de Belastingdienst is er zomaar opgezet. Je had de bouwfraude, toen hebben ze gedacht, nou, daar zit nog wel meer in. Misschien ook wel bij het vastgoed. We, we gooien de Belastingdienst daar eens op en wie weet wat ze tegenkomen. Omdat er nog helemaal niks ta tastbaars was. Ja, maar dan zie je dus, en langzaamaan komt die informatie nu naar boven... ...dat er zelfs al in 2005, hè, terwijl het officiële onderzoek, strafrechtelijk onderzoek pas in september 2006 begint... ...dan zie je dat in 2005 in het voorjaar zelfs al wordt gesproken van omkoping. En dat is natuurlijk koren op de molen van, uh, van de verdediging. En die zegt, ja, kijk nou, het staat er gewoon. En er is een heel lang gedoe geweest over een, ja, een opgedoken anonieme notitie. Uh, wie was nou de auteur daarvan? En de auteur van die notitie, die zit nu hier. En die heeft eerder nog verklaard van, nou, geen idee wie die notitie heeft geschreven met het woord omkopen erin. Maar hij heeft vandaag moeten toegeven dat hij dat toch geweest is. Uh, en dat hij uh, eigenlijk zijn geheugen op dat punt uh, insteek heeft gelaten. Uh, Gerben, tot slot. Uh, hangt hem een aanklacht boven het hoofd? Zover wil de verdediging nog niet gaan. Uh, ze willen wel zeggen, van, nou ja, hij heeft in feite gelogen, maar of hij dat nou bewust of onbewust gedaan heeft, dat durf ze nog niet te zeggen. Maar dit is echt het, uh, het resistant van de verdediging. Hè. Dit is eigenlijk waar ze hun aandacht op richten. Het onderzoek is eigenlijk onder valse voorwenselen begonnen en moet daarom eigenlijk in zijn geheel naar het prullenband verdwijnen. Oké, okay, Gerber van der Marel, hartelijk dank. Onze speciale verslaggever bij de Klimopzaak wordt vervolgd. Zo is dat. En wij gaan verder zoals beloofd met ons panel Klinkende Munt. Ewald Engelen en Jan Kamminga zitten hier. En we beginnen natuurlijk, zou ik zeggen, met Griekenland. Uh, Europa is weer eens bij elkaar, de leiders, om daarover te praten. Hoe nu verder en onder welke voorwaarden gaan we daar opnieuw uh, geld geven aan de Grieken... om te voorkomen dat het land geheel en al verdwijnt. Uh, 3 juli moet er een definitief besluit worden genomen... Um, het is zo dat Nederland bijvoorbeeld... Nederland nu gezegd heeft... ja, we moeten zeker weer geld geven... maar eigenlijk stellen wij als voorwaarde dat... de private instellingen, dus niet alleen staten... maar ook de banken en ook verzekeringen... Ja, pensioenfondsen, dat die mee gaan betalen. Zelfs misschien onder dwang. Er is uh, de ECB... de uh, centrale bank van Europa is er daar helemaal niet mee eens. Een aantal landen ook niet. Nederland noemt het bijna als een, als een, als een voorwaarde. Ja, Ewald, en om het nu nog erger te maken... er is dus ruzie over, maar nu hebben de kredietbeoordelaars gezegd, die beoordelen of een land kredietwaardig is. Die geven daar allemaal kwalificaties voor. Het slechtste is een D, default, fa failliet. Die hebben gezegd, wacht eens even, of die banken nou eh, vrijwillig meedoen of niet. Wij analyseren dat ze dan armlastig zijn, dat ze niet kunnen betalen. Dan geven ze wij gewoon een D. Dus het wordt al maar complicado daar. Ja, het is, uh, het is fascinerend om te zien wat er gebeurt met... Uh... De besluitvorming rond de bijdrage van met name de private partijen bij uh, de nieuwe bailout voor Griekenland. Uh, het is duidelijk dat uh, met name staten als Nederland, Duitsland uh, en Oostenrijk dat die donders goed in de smiezen hebben dat ze ten opzichte van hun eigen electoraat niet kunnen verkopen dat weer de banken uit de wind gehouden worden. Dus die eisen dat bij een volgende bail-out daar dus inderdaad een bijdrage van de banken bij gaat plaatsvinden. De discussie is dan hoe moet die bijdrage eruit zien. In eerste instantie was dat, uh, dat er dus gezegd werd van nou, jullie moeten gewoon uh, die uh, bestaande uh, contracten, die obligatiecontracten, die moeten jullie verlengen. Uh, ja, niet meteen we... je schuld opeisen eigenlijk. Nee, dat is, nee, precies. Want je krijgt dus in principe... die, die, die contracten die hebben, een, die hebben een loopduur. Die hebben een looptijd van, laten we zeggen, vijf jaar. Na vijf jaar moet in principe de hoofdsom weer terugbetaald worden. Uh, er was grote druk op de banken... dat die dus verplicht zouden worden om die looptijd te laten doorlopen. Uh, want dat is in feite het probleem. Hè? Op mm -hmm. dit moment de, de, er is noodsteun geweest van 110 miljard uh, euro. Uh, de gedachte was dat dat Griekenland... A, um, in staat zou stellen om niet naar de financiële markten te hoeven tot aan 2013. Mm. Er blijkt nu al uit dat de financiële en economische omstandigheden in Griekenland zo slecht zijn... dat ze dat niet gaan redden. Die moeten eerder naar de financiële markten. En dat betekent dus dat er een tweede pakket aan noodmaatregelen noodzakelijk is... om ze langer de tijd te geven om niet naar de financiële markten te hoeven. Nou, daar draait die discussie over, dat nieuwe pakket. Mm -hmm. Ze willen dat de banken bijdragen. In eerste instantie was er sprake van dat het verplicht zou moeten. Nou, toen kreeg je al dat de ECB zei van ja verplicht dat is allemaal leuk en aardig, maar wij accepteren dan die obligaties niet meer als onderpand. Daar kwamen de kredietwaardigheidsbureaus bij, die zeiden van ja als je dat verplicht, dan beschouwen wij dat de facto als een faillissement, het niet kunnen voldoen aan de contractuele voorwaarden van die obligaties. Ja, maar die hebben ze ook gezegd, ook al doen ze dat vragen, ja, wil oké, maar dan, dan dat, dat, dat, wil ik dan wil ik zo meteen hele op opkomen. Ja? Op en het derde is, en dat is een, is een ingewikkeld verhaal, maar dat hoort mm. er wel ook bij, dat zijn die zogenaamde credit default swaps. Um, op het moment dat er iets veranderd wordt in die contractuele voorwaarden van die, op, van die, van die obligaties, dan uh, zijn partijen die hebben daar uh, verzekeringscontracten op afgesloten en op het moment dat er dus iets aan veranderd wordt, mm -hmm. en hoeveel is dan de discussie, dan gaan die verzekeringscontracten uh, geldig worden. Dus aan drie kanten werden er problemen gemaakt over een verplichte uh, verandering van de contracten van obligaties. Oké, okay, heeft men gezegd, terugkrabbelen, dan gaan we het vrijwillig maken. En daar zitten we volgens mij middenin, want ik heb begrepen vandaag dat zowel in Duitsland, Frankrijk als Nederland... ministers van Financiën of ministeries van, van, van Financiën. Zijn dat zijn, het zijn lagere niveaus, zijn niet de ministers. Lagere niveaus zijn onder, on, aan het onderhandelen... met de grote banken in Nederland, Duitsland en Frankrijk... om te kijken of er bereidheid is... om ja, te komen tot zo'n vrijwillige nee. uh, verlenging van de, van de looptijd. Kan je je nou voorstellen dat banken op dit moment zeggen... vrijwillig gaan we even vanuit, hè? Want hoe kan je eigenlijk als staat een, een private bank verplichten... om dat te doen? Maar goed, vrijwillig. Nou, als je bent. Uh, ja, dat is alleen de ABN dan zou je dat kunnen verplichten, toch? Als Nederland. Maar goed... Vrijwillig. Vrijwillig. Kun, kun je je voorstellen dat banken zeggen... we kijken wel linkeruit, zeg. Natuurlijk doen we dat niet... tenzij er een allerlei eisen wordt voldaan. En dat kan niet. Dus voor ja, it en dan heb je geen enkele stok achter de door. Ja, Nee, dat denk ik ook. Ik denk dat banken ook gelijk hebben. En in die ja? zin, dat uh, als je als bank ziet dat overheden in Europa bijspringen in Griekenland... dan kan die 110 miljard mooi gebruikt worden om de schulden aan de banken af te lossen. Hm. Zo gaan die banken natuurlijk redeneren, zou ik ook doen. Ik denk dat je het moet afpellen tot iets wat heel simpel is. Dat land is in principe failliet. Ze hebben zo verschrikkelijk ja. veel uh, schulden, dat, dat kan nooit meer goedkomen. En ze zijn nu aan het goochelen om te bedenken hoe gaan we... Die pijn zo'n beetje verdelen. En de overheid wil, de overheden in Europa willen natuurlijk die. Ik, ik leg het maar even op zijn ja, ja, simpel. Uh, op zijn Gronings. Die, ja, op Gronings. Die, die overheden land, die, uh, willen natuurlijk niet dat uh, de, uh, via Griekenland de banken uit hun zorgen worden gehaald. Ja. Want die banken die hebben natuurlijk wel in de loop van de jaren die leningen verstrekt aan ja. Griekenland. Nee, maar dan kom ik even hardnekkig uh, terug op wat ik net zei. Die kredietbeoordelaars die zeggen, ook al doen ze het vrijwillig, dan nog geven wij dat oordeel. Is daarmee... Nou, dat is, de, is, de, is dat Gisteren of eergisteren ja. heeft Fitch, een van die kredietwaardigheidsbeoordelaars... inderdaad ja. gezegd dat op het moment dat er ook maar een, een, een jota veranderd gaat worden... Ja. aan die contracten op die obligaties... dan beschouwen wij dat de facto als een, uh, een faillissement van die van die ja. partij obligaties. Maar eigenlijk hebben ze dus daarmee dus gezegd... Die, je moet die banken er überhaupt niet bij betrekken... want ja. dan is Griekenland nou, niet... De, de, de, de kijk, uh, uh, uh, uh, dit wordt natuurlijk uiteindelijk een kwestie van juristen. Want daar horen contracten bij... Daar zitten allemaal kleine cijfertjes en kleine ja. lettertjes in. En daar gaat het natuurlijk eindeloos over gesteggeld worden. Er gaat ook forse politieke druk uitgeoefend worden. Dus Fitch, die begint de onderhandelingen, er wordt, er wordt gewoon onderhandeld. Het zijn onderhandelingen. Dus die beginnen die onderhandelingen met nee. Wij doen dat niet. Nee. En vervolgens kijken ze net zo ver als ze kunnen ja, komen. Ja, Dit is gewoon een oorlog tussen allerlei belanghebbenden en betrokkenen. Maar als we even afpellen weer. Ja, je zegt, het, alles, wat niet, er, alles wat er in Griekenland eh, is gebeurd in de afgelopen jaren is gewoon onze eigen schuld. Mm -hmm. We hebben maar jaren daar leningen verstrekt en niemand heeft erop toegezien. Ja. Heel Europa heeft het maar laten gebeuren. Maar laat dat we een wisten het natuurlijk zijn. Al. Dus dat als dat constatering de constatering is, dan hebben wij eh, ons achterste verbrand en moeten we op de blaren zitten. Dus mm -hmm. we moeten ervoor zorgen dat die Grieken gewoon bij Europa blijven. Want anders is dit ramp al helemaal niet overzien. Dus we moeten gewoon die schulden schrappen. Jammer, maar helaas. En wat er dan gebeuren moet in het nieuwe Griekenland een heel krachtig toezicht. Dus we moeten tegen die Grieken zeggen, oké, okay, we zullen de schulden in hoge mate kwijtschelden, dat je de rente op de schulden die je overhoudt nog wel kunt betalen. En vanaf dat ogenblik, geen grappen meer, iedereen belasting betalen, ook op de zwembaden enzovoort, enzovoort. Dan geloof jij dus niet in het doemscenario wat uh, uh, Jan Jager, maar niet als enig, maar iedereen schetst van, op het moment dat je dat doet, dat is verschrikkelijk. Dan komen de banken in de problemen. Dat kan niet. Je kan die schulden nou, moet niet dus, zomaar afschrijven. Moet, nee, niet zomaar, maar je moet dus wel, met de pijn verdelen. Maar nu onderhandelen ze ook over het verdelen van de pijn. Eewald, hey, wat, ja. wat, wat, wat Jan Kammergaat ah, zegt, kijk, er zijn, zou de, het de, zo eenvoudig kunnen? De openingsvraag Dat ging dus inderdaad gewoon over de techniek... van, uh, van, van het uh, laten verlengen van die, van die looptijd hmm. van die obligaties. Kijk, het onderliggende probleem. En volgens mij gaat dat verder dan wat de heer Kamminga net aangaf. Het is niet alleen de Griekse overheid die failliet is. Het is een Griekse economie die niet concurrerend genoeg is... om onder het juk van de euro te kunnen bestaan. En de consequenties die je dan eigenlijk... ja precies, ja, die, de, Ze hebben geen industrie. Toerisme is, schijnt ontzettend matig georganiseerd te zijn. Dat had veel winstgevender kunnen zijn dan het de facto is. Ze hebben een, een wereldconcurrerende redersvloot. Uh, maar dat is alleen maar Griekse vlag. Dat is net zoiets als Panama. Dat betekent die feite dat het gewoon een belastingparadijs is voor ja. reders. Het, het is een economie die niet concurrerend genoeg is om onder de vlag van de euro te kunnen opereren. Als je, als je, als je, als je, als je tientallen miljarden aan staatsbezittingen hebt, wij hebben dat in hoge mate geprivatiseerd en zijn er meer geld nodig. Ja, aan nou, verdienen. Het, zelfs die tientallen oh, miljarden, want er, de schattingen zijn dat er 300 miljard aan staatsbezittingen is, uh, volgens mij is dat uh, een lulkoek. Want um, dat is alleen nog maar 300 miljard als er daadwerkelijk een koper is die bereid is om dat nou, daarvoor dus te Chinezen geven. Ja. Die hebben voor een deel dat gekocht, gekocht wij, Maar ik denk keer, dat je daarmee de pareltjes uit de pap al te laat hoor. Maar is wat, een goed, okay, wat, Ewald, wat Ewald Engelen zegt, als je dat constateert, en dat is uh, bij toetreden van Griekenland al door meerdere mensen toen het tijd geconstateerd, daar werd niet naar geluisterd. Zeg je dan eigenlijk van, om uh, uh, um um, um, um de ellende voor iedereen zo klein mogelijk te houden, laat ze dan maar lekker uit die euro gaan, want ze redden kijk, ja, het niet nee, en nee, wij worden meegekregen. De, de de, de, de, ik, de, ik denk, sorry, sorry. Nou, kijk, uiteindelijk kan niet. Um, het zijn politieke beslissingen geweest om uh, toe te treden tot de eurozone. Dat uh, brengt natuurlijk weer allerlei contractuele verplichtingen met zich mee, maar als je nu ziet dat Griekenland de grootst mogelijke moeite heeft... om binnen de euro te blijven aan alle voorwaarden... waar ze aan hadden moeten voldoen, voldoen ze niet... dan moet je op een gegeven moment toch van twee kwaden... de minste kwaad kiezen. En ik denk dat dat is dat er dus fors afgewaardeerd moet worden... op de uitstaande schulden van Griekenland. En dat is dus niet de helft, maar dat is wat mij betreft drie kwart. En ik denk dat Griekenland uit de euro moet treden. Dat daar de introductie van de nieuwe drachma moet gaan plaatsvinden... om uiteindelijk Griekenland de mogelijkheid te bieden... Om om datgene te doen wat ook IJsland gedaan heeft. Ja. IJsland heeft een veel zwaardere staatsschuld dan Griekenland. Maar dat is op dit moment een economie die groeiende is. En met groei kan je erop hopen dat je op langere termijn... vijf tot tien jaar voldoende kunnen... genereert om je schulden te kunnen en afgetalen. En zou dat niet kunnen, ten slotte Jan Kamminga... Uh, met het scenario wat, wat jij zei... Uh, de schuld voor een groot deel afwaarderen... en dan ze wel binnen de euro houden... maar onder ongelooflijk streng toezicht dat land weer opbouwen. Maar wel binnen de euro. Ik denk dat dat beter is dan ja. ze aan hun lot overlaten. Want dan komt er natuurlijk ook niks van terecht. Ja. En dan komen we linksom of rechtsom toch ook weer voor het probleem... Griekenland in Europa te staan. En dan zullen we ook weer moeten bijdragen. Ja. Die luiden moeten aan het werk... Goed denk, werk. want dat is er dus niet. Maar goed, dan gaan we het dan anders doen. Okay, maar maar, maar keer dan moeten ze hebben. beter organiseren, bijvoorbeeld ja. uh, de toeristen. Ja, wat wat fascineert jullie weten we meer, want dan gaan ze een besluit nemen. De Europese regeringsleiders gaan dan een besluit nemen over steun. Nou, wat, wat ik nog één ding eraan ja. toe wilde voegen, is dat ze een zwarte economie hebben. die geschat wordt 25% van de officiële Kijk, economie te zijn. Ja. Ja. Dat bedoel ik. Kijk, en dat is natuurlijk ja. toch. Maar, maar daar ligt dus een dieper liggend probleem achter. En dat is de gebrekkige legitimiteit van de staat in Griekenland. Ja. Kijk, en dat zijn dingen die je ja. niet 1, 2, 3 oplost. Als er staat iemand een, een belastingfraudeur of ontduiker wil aanpakken... en die man die kan advocaten betalen, is er staat 15 jaar bezig. Ja, ik, nog, nog een andere anekdote. Ze hebben dus allerlei teams opgezet, anticorruptieteams. Mm -hmm. En ik heb begrepen dat de eerste drie leden van die anticorruptieteams... inmiddels al achter uh, Slot en Gendel zitten... wegens het aannemen van steekpenningen. <lacht> <lacht> ja. Oké, okay. we, we, we, we raken nooit uitgepraat over nee. Griekenland. Het is ook een enorm probleem. We hebben toch nog even om uh, te gaan praten over het pensioenakkoord wat er volgens sommigen eigenlijk natuurlijk nog helemaal niet is, <coughs> omdat de vakbond daar eigenlijk uiteindelijk het nog aan de achterban voor moet leggen en omdat de minister nog mee naar de kamer moet. Maar goed, er is wat op papier. En het grappige is dat het IMF uh, een rapport heeft geschreven over hoe Nederland er economisch bijstaat. En het IMF is volgens mij als enling nog in de hele wereld als enige organisatie enorm te spreken over dit akkoord wat er ligt. Zegt dat is geweldig en dat is heel goed gedaan. Dat leek het tot voor een paar weken geleden hier in Nederland ook. Maar inmiddels, van alle kanten komt de kritiek en brokkelt uh, uh, al het goede van dat akkoord er weer af. Wat is er aan de hand? Laat ik eerst beginnen bij Jan Kamminga die er zelf mee te maken heeft. Werkgever in de metaal, uh, bij jullie dreigt er zelfs stakingen. Van enige rust aan het front is geen sprake meer. Nee, en daar zijn we ook bepaald niet blij mee. Kijk, er is een akkoord. En op zichzelf is dat akkoord prima. Er is ook helemaal niet zoveel oppositie. Alleen bondgenoten heeft gezegd dat, er geen, dat het niet klopt. Mm. En vervolgens heeft mevrouw Jongerius gezegd... dat wat bondgenoten zegt uh, uh, onzin is ja. waar het gaat om de cijfers. Dus we moeten maar één ding doen. Die cijfers die moeten op tafel. Dat gaan ze Klo dus nu ook doen in een schoolpraat. Ja. En dan pas kunnen we er weer iets zinnigs over zeggen. Er is onrust in, uh, in de bond, in de FNV. He, dat klopt. Dat er is mag een, je wel er is zeggen. Een, ja, ja. Er is een, er is een, er is een uh, aantal... Uh, bonden voor, uh, aangesloten bij de FNV die zeggen van nee dit zien we niet zitten het is niet goed het, uh, uh, het is niet zeker genoeg en de, er zijn ook mensen die zeggen de jongeren worden de dupe maar het is niet alleen de bond het is ook de Nederlandse Bank en ook uh, het CPB inmiddels die ineens met behoorlijke kritiek komen Ewald Engelen is uh, dat, dat in jouw ogen een terechte kritiek en een aardige timing om dat nu te doen ja, twee dingen. Eerst de IMF. Uh, kijk, het is duidelijk dat uh, op het moment dat je het Nederlandse pensioenstelsel vergelijkt met de pensioenstelsels in ons omringende landen, dat het nog zo slecht niet is. Omdat we in ieder geval gespaard hebben en we op, op basis van die spaargelden dus inderdaad een, uit, een uitkering kunnen geven aan mensen die gepensioneerd zijn. In landen als Duitsland, Frankrijk, Italië is dat allemaal niet uh, aan de orde. Het tweede wat Nederland natuurlijk toch doet is... Uh, uiteindelijk een besluit nemen over, het, verlengen van de over het, ver het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Daar uh, uh, hamert het IMF al heel lang op. Je kan je de vraag stellen of dit allemaal wel op de juiste manier gebeurt. Want het is nu pas in 2020, 2025. Dus alles wat uh, voor 55 geboren is, wordt buiten schot gehouden. Nee, okay, maar dat is waarom het IMF het allemaal wel toejuicht. Maar begrijp maar, nee, jij kijk, iets het, van de kritiek die nu in de koffie streekt? Wat erin zit, dat is Zweden van Wijnberg geweest in het NRC Handelsblad, het CPB... Oh. en vandaag uh, Bas Jacobs op hun een, op een website... Er wordt gerommeld met de rekenrente. Uh, die re hanteren de de, de pensioenfondsen moeten een rekenrente hanteren. Mag inbreken hoor. Om, om, om dus inderdaad voldoende uh, uh, reserves te hebben... om ook over 30 jaar je uitkeringen te kunnen doen. Die rekenrente, daar hebben de pensioenfondsen uitgebreid over geklaagd. Uh, gedurende de crisisperiode, want de, de, de, de nominale rente op, weer, op financiële markten... lag rond de 1-2 En zij moesten een rekenrente hanteren van 4 procent. Waardoor ze veel hogere buffers moesten aanhouden... Ja. dan anders maar het geval het zou zijn. Dan in dit ja, dan in ieder geval die kritiek van Zwijden van Wijnbergen en Bas Jacobs... is dat door het verlagen van die rekenrente... Uh, pensioenfondsen lagere buffers hoeven aan te houden... waardoor op de langere termijn jongere generaties het slachtoffer worden... omdat die de dan vervolgens buffer, ziet... De hogere buffer. De, de, de rente... De rente, lagere, hogere buffer. Dat is ook mm -hmm. zo. Oké, okay. ja. dat is de kritiek van de economen ja. nu. Dan is er de kritiek de, binnen maar, die bond. Maar, dat maar is maar wel pas anders. Op, eh, even, ja? nog één punt. dat is wel heel belangrijk. Want toen wij moesten rekenen met anderhalf, twee, zeg maar even, 2,5 procent. toen storten de dekkingsgraden in één. konden niet geïndexeerd worden. moesten misschien worden afgeschreven. Ja, kon, kon de pensioen niet uitbetaald worden. En, en, en, ja. en met het geld in de fondsen. was meer en meer en meer. Mm. Want de echte rendementen waren veel hoger in de afgelopen tijd. Toen is er gezegd: van jongens, laten we nou toch gaan rekenen met de verwachte rente. Ja. Kijk eens om je heen wat we met. met Aandelen ja, maar toch kunnen ik, binnen... Dit kunnen we ons nu... herinneren, die discussie. Nu... Maar daar gaat nu de ruzie bijvoorbeeld binnen de ja, maar bond toch niet Ik begrijp niet. die van die, die Zweden van Wijnbergen helemaal niet. Want wij zijn nou eindelijk zover dat we weer met een normale rente mogen rekenen. Daardoor gaat de dekkingsgraad omhoog, kunnen we weer indexeren. Dat was de klacht, dat is nu redelijk opgelost. Is iedereen het eigenlijk over eens? En nou zegt men: hé, hey, de dus schavuiten, ga ze gaan opeens met een veel hogere rente rekenen. Ik vind dat volkomen terecht. Nou, ik vind dat niet terecht. Kijk, uiteindelijk is het een... Uh, het, het gaat is om een, de verwachte rendement. Zeker, maar het is een boekhoudkundige Randement. exercitie. Met behulp waarvan je nu kunstmatig... Kijk, nee. eerst, eerst, eerst, je zou kunnen zeggen, eerst werd kunstmatig de dekkingsgraad laag gehouden. Daar zijn we het over eens. Maar nu zijn we kunstmatig de dekkingsgraad nee. aan het verhogen. natuurlijk wel. Nee, het is niet kunstmatig, de vraag want het is, is het, ver, het verwachte rendement. Wel zeker, basis. maar de vraag is of je met dat verwachte rendement... zoals dat nu vastgelegd wordt in dat akkoord... Ja. dus het is nog steeds geen werkelijkheid... Nee. of je daarmee ook over 30 jaar voldoende... In kas hebt om jongere generaties te kunnen uitbetalen. Daar gaat de discussie over. Volgens een aantal economen zijn die reserves niet groot genoeg om dat te kunnen doen. Zijn ze wel groot genoeg om nu dus inderdaad de pensioenen te kunnen indexeren? En is het weer? Uh, voordelig voor de mensen die voor 1955 geboren zijn. en nadelig voor de mensen die na 1955 geboren zijn. Er zijn dus eigenlijk twee discussies. Geboren. Het ene gaat over de solidariteit met de jongeren. want daar gaat dit eigenlijk over. En het andere is binnen de bond dat een deel van de vakbond zegt. Uh, uh, we vinden dat de werknemers eigenlijk te hard gepakt worden. en dat de werkgevers te weinig bijdragen. Dit dat is zijn eigenlijk de twee. Dat zijn de, ja, dat de twee ruzies. Oké, okay, die twee ruzies zijn er. We hebben nog 20 seconden. gaan ze hieruit komen? Er komt goed overleg met minister Kamp. Niet zeggen ze moeten eruit komen. Geen Gaan ze eruit komen? Ze komen eruit op het moment dat we weten waar we het over hebben. Wat betekent nu het alternatief van bondgenoten? Dus wachten cijfers af? Is of niet? We wachten de cijfers af. Ik doe verder helemaal niks meer. Geldt hetzelfde ja. e wat voor het andere? Nee, de Ik denk dat er wat anders speelt. Ik denk dat het Klinkt te maken heeft met hoor. de politieke dynamiek binnen het FNV. Uh, en daar loopt al langer, wordt daar gerommeld. Want er is radicalisering onder de eigen achterban. Er zit de redelijkheid aan de top. En er zijn dus mensen uh, binnen de FNV die hun kans gewoon zien op, met behulp van die radicalisering de toekomst. De, de top een hak te zetten, okay, dat is dat volgens is, mij wat dat is dan een dus iets wat, scenario. Dat is iets anders dan dat er uh, een detail in het akkoord niet zou kloppen. Dat is machtsstrijd. Oké, okay. dit was Villa VPRO voor vandaag en voor deze week. Wij zijn er vanaf maandag weer om half vier op deze zender. Zometeen het Radio 1 Journaal, Tim Overdiek. Met veel nieuws, Tessel um, uit Den Haag. Um. Politieke onderwerpen die heel direct de Nederlandse samenleving raken. Uitspraak in de zaak Wilders vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor de toon en de inhoud van het publieke debat? We spreken met Wilders zelf. We spreken met Farid Azarkan van het samenwerkingsverband van uh, Marokkaanse Nederlanders. En we volgen het remoer buiten en het debat binnen over het persoonsgebonden budget. En nog veel meer van het Binnenhof. Wat mij alleen maar doet verzuchten dat het zo fijn is dat wij zo'n geweldige parlementaire redactie bij de NOS hebben. Geweldige nieuwslezers hebben we ook. Onder Duin van wit. Radio 1, het nos journaal De politie moet een nieuw landelijk computersysteem krijgen. Het huidige deugd van geen kanten, vindt de Algemene Rekenkamer. De gebruiker staat niet centraal. Er zijn zelfs aanwijzingen dat agenten het systeem daardoor zijn gaan omzeilen. Minister Opstelt is het eens met de aanbeveling van de Rekenkamer, maar extra geld wil hij hier niet voor uittrekken. In tegenstelling tot FNV-bondgenoten en de Kabo is seniorenbond ANBO wel positief over het pensioenakkoord. Het is evenwichtig en betaalbaar, al dus de bond... die het akkoord met een positief advies zal voorleggen aan haar leden. Ook de ANBO is onderdeel van de FNV... die het pensioenakkoord met werkgevers en kabinet heeft gesloten. Sietzke H., de vrouw uit Nijbeets... die door de rechtbank is veroordeeld voor doodslag op haar vier baby's... zou zich vrijwillig moeten laten onderzoeken in het Centrum. Dat vindt het gerechtshof... Tot nu toe weigerde de vrouw aan zo'n onderzoek mee te werken. Als ze we niet stag gaat, kan het hof haar verplichten om mee te werken. En een brandweerman die rond de jaarwisseling in het Groningse Bedum drie auto's in brand heeft gestoken, heeft 16 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. De man is alcoholist. Hij kon worden gepakt doordat hij bij de laatste brand zijn brandweerpieper had verloren. En dat is nieuws op dit moment. ANRB, ah, verkeersinformatie. Aanrijdingen zorgen hier en daar voor veel vertraging op de weg. In totaal staat er 120 kilometer fieden. De meeste fieden staan op de wegen rond Amsterdam. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort na een ongeluk voor Muiden 5 kilometer. De rijstrook is dicht. Loopt daardoor ook vast op de A9 vanuit Amstelveen. Tussen knopend Holendrecht en knopend Diemen staat 5 kilometer. Veel vertraging is er ook op de A4 van Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk. Tussen knopend Burgerveen en Hoogmaden staat 6 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bij Delta Lloyd zijn we graag kritisch op het juiste moment.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 Goedemiddag. Soms bewust grof en denigrerend... maar niet opruiend naar moslims en dus niet strafbaar. De opluchting van Geert Wilders naar de vrijspraak. Reacties van collega-politici. Een gesprek met de PVV-leider zelf. Wat vindt de Marokkaanse gemeenschap? Farid Azarkan is de gast. En wat denkt u? Wat betekent de uitspraak volgens u... voor de inhoud en de toon van het publieke debat? Reageer via Twitter, apenstaart NOS Radio 1... of onder ons weblog op de site nos.nl. Veel ander nieuws deze uitzending, zoals de nijpende situatie bij Saab. Het personeel krijgt geen geld meer. Wij spreken met de Zweedse vakbond die stelt een hard ultimatum. Geen salaris, dan vragen wij bij de rechter faillissement aan. Het NWS Radio 1 Journaal, tot half zeven vanavond. Ondanks de vele kritiek blijft een meerderheid voor het versoberen van het persoonsgebonden budget. Dat blijkt uit het debat in de Tweede Kamer dat op dit moment aan de gang is. De politieke PGB op het plein in Den Haag. Voordat dat debat van start ging in de Tweede Kamer demonstreerden een paar honderd mensen tegen de maatregelen. Verslaggever Marsha Bril was daarbij. Wat zeggen jullie tegen de afbraak van het PGB? Ik hoor het hier. Mevrouw, u zit hier op het plein in een rolstoel. Waarom bent u hier naartoe gekomen? Omdat ik laaiend ben over alles wat de politiek op het ogenblik met onze doelgroep doet. Mijn naam is D.D. Simons. Ik ben onlangs uit het CDA-partijbestuur gestapt. Juist om deze regelingen allemaal. En uh, Gisteravond was er een debat over het slachten van uh, het ritueel slachten. Nou, wij worden op dit moment geslacht... En dan kun je toch niet anders dan in opstand komen en protesteren. De staatssecretaris wordt onder geroepen, het podium opgeroepen. Zij zal de menigte toe gaan spreken. Ik begrijp heel goed dat u uh, ontzettend ongerust bent. Ik heb zelf ook de kranten goed gelezen de afgelopen weken. De langdurige zorg in Nederland is een luchtballon... met drie keer te veel mensen in het mandje. Die gaat neerstorten. Ik... Geloof in het nieuwe stelsel, zoals ik dat nu voorstel straks in de Tweede Kamer. Het is de enige manier om het voor de toekomst goed te houden. Maar als u om de luid protest, om de boegeroep en gefluit, verlaat de staatssecretaris het podium... en op weg naar haar auto wordt ze besprongen door zowel journalisten... maar ook door mensen die een pgb hebben... en zich zorgen maken over de toekomst. Ik ja. ben uit de jongens straks ja. gestapt. Ja. Als straf... jullie het zo gaan met draaien... Je, met je vereniging, met Persaldo, met mij, de gemeente en dingen in gesprek... Dat het kind met het badwater ja. weggooit. Absoluut niet. Ik zorg juist dat dat kind... Er blijft, Want als wij op deze manier doorgaan, en dat maakte mij net ook boos... dan gaat uh, het hele schip van de langdurige zorg zinken. Aan het randje van uh, het plein heeft u zitten luisteren naar de staatssecretaris. Wat vond u van haar optreden? Ja, dat vond ik van haar optreden? Ze heeft niks nieuws gezegd. Had u dat verwacht dan? Nee, nee, eigenlijk niet. Maakt u zelf ook gebruik van een pgb? Ja, ik maak zelf gebruik van een pgb. Zowel privé als uh, voor mijn voor werk, zeg maar. Dus zonder, zonder het PGW kan ik niet uh, meer werken en wonen waar ik nu woon en werk, zeg maar. Of ik nou om 11 uur s avonds thuis kom of om 3 uur s'nachts of om 2 uur s middags wil douchen, dat ik dat kan doen. Als ik weg wil, dat ik dat kan doen. Als ik ergens een vergadering heb die uitloopt, dat ik later naar huis kan. Ik ben 34, ik wil ook gewoon leven. Het debat buiten op straat nu in de Tweede Kamer. Marcel Bril, jij volgt dat ook. Het is om twee uur begonnen. Ik neem aan, of ik mag hopen, geen boeggeroep in de Kamer... maar proef je daar wel dezelfde emoties als die op het plein te, te beluisteren waren. Jazeker, de PvdA bijvoorbeeld, die vroeg aan de staatssecretaris... kunt u de mensen waarvan u die pgb afpakt nog wel in de ogen kijken? En de SP aan uh, de CDA-kamerfractie, uh, wat is uw mensbeeld? Waar zijn uw christelijke normen en waarden? En hoe zit het met de naaste liefde? Nou, de aangeslagen CDA-woordvoerder, Sabine Uitslag, die reageert. Naaste liefde, dat is elkaar helpen. En dat zit niet alleen in een zak geld. Nou, dat soort teksten, dat soort termen, dat soort emotie... zijn er de afgelopen uren te horen geweest. Dan ben ik benieuwd naar de argumenten, uh, regeringscoalitie, VVD, CDA... plus gedoogd partner PVV verdedigen die maatregelen. Als het zo emotioneel is, wat voor argumenten kun je daar dan tegenover zetten? Heel simpel, zij zeggen hoe pijnlijk het ook allemaal is. Het moet gebeuren, want de zorgkosten die gaan anders gierend uit de hand lopen. De staatssecretaris zei het net ook wel, dat hoorden we op het podium. Er is een soort van luchtballon met drie keer zoveel mensen... als ze eigenlijk in mogen, en die zakt dan naar beneden, die stort neer... en dan hebben we helemaal niks. Dus... Wij moeten ervoor zorgen dat minder mensen een persoonsgebonden budget krijgen... en zorg op een andere manier krijgen. Nou, daar ligt dus een heel plan voor. De oppositie is het op zich wel eens, hoor, dat je op moet passen... dat die zorgkosten niet helemaal uit de hand gaan lopen. Maar vinden dat het op een verkeerde manier gebeurt. Vinden ook dat de staatssecretaris en de coalitiepartijen niet kunnen bewijzen... dat door middel van deze maatregelen de zorgkosten ook daadwerkelijk zullen dalen. Dus zij hebben gevraagd om uh, dat plan terug te trekken... Uh, om... Eerst onderzoek te laten doen door de rekenmeesters van de overheid... om te kijken hoeveel dat nou allemaal oplevert en dan verder te praten. Nou, daar zal uh, geen meerderheid voor zijn. Uh, de staatssecretaris is nu aan het antwoorden. Maar ik reken er niet op dat de staatssecretaris zegt... goed plan gaan we doen. Kortom, uh, de komende tijd uh, gaat de staatssecretaris op allerlei vragen antwoord geven. Uh, maar um, ja, het gaat gewoon door dit plan. En dat debat ook, ja, volgt dat voor ons. Wellicht horen weer later deze uitzending. Marcel april dank je wel. Na de regen van de afgelopen dagen kon er vandaag vooralsnog ongestoord worden getennist op Wimbledon. De nodige toppers komen in de loop van de dag op de baan. Twee wedstrijden staan daarbij belangrijk. Jan Roels, jij ziet ze. Ja. Uh, laten we beginnen met uh, die van Novak Djokovic en Robin Söderling. Ja, nou Djokovic heeft al gewonnen. 6-3, 6-4, 6-2 tegen Kevin Anderson, de Zuid-Afrikaan. Dat is geen verrassing. Maar Robin Seudeling, de zweet, als vijfde geplaatst. Een wereldtopper. Speelt tegen Leighton Hewitt op het centercourt. Waar wel, waar wel het dak dicht is. Omdat men toch nog wel wat regen verwacht. Maar Leighton Hewitt, de oud-kampioen van 2002 van de championships. 30 jaar inmiddels. 130ste op de wereldranglijst. Heeft de eerste twee sets gewonnen. 7-6, 6-4. Maar Söderling heeft zojuist de derde set gewonnen. Dus er we gaan nu beginnen aan hun vierde set. Het is verrassend dat hij zo uh, goed speelt. Ja. 30-jarige leeftijd. Ja, weer onder leiding van Tony Roach. Uh, een soort uh, ja, uh, een bloeiperiode in, in de herfst van zijn carrière. Hij beweegt ontzettend goed. Valt mee op op het gras. Hij serveert goed. Uh, weet die mokerslagen van Seudeling goed te pareren. En was in die eerste twee sets gewoon sterker. Dan hebben we Federer. Die speelt vandaag ook ik geloof, tegen de Fransman Manarino. Ja, dat moet geen probleem zijn voor, voor Roger Federer. De Fransman is de nummer 55 uh, van de wereld. Wel een goede grasspeler. hoor. Kwartfinale. Queens haalde hij. Maar hij verloor bijvoorbeeld in, in Rosmalen. Eerste ronde van Mahu, zijn landgenoot. Ik verwacht geen problemen voor uh, Roger Federer. En die komt dus op de baan na deze partij, Seuling Hewitt. Maar het kan nog best wel een tijdje duren, Tim. Nou, ik ben in ieder geval benieuwd naar uh, Leighton Hewitt. Daar gaan we je straks nog even over spreken. Ja, met de vrijspraak voor Geert Wilders en de uitleg van de rechtbank daarbij... is er iets meer duidelijk over de vrijheid van meningsuiting. Een politicus in het maatschappelijk debat kan vergaan. Verder dan een gewone burger. Een uitspraak waar de aanhang van Wilders voor applaudisseerde... toen hij uit de rechtszaal kwam. Ik moet ook eerlijk zeggen dat valt een enorme last van me af... Een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting... en voor mijzelf kan ik me nu weer... Helemaal op de politiek gaan richten en ben ik als een kind zo blij. Het was soms ook de bedoeling om grof en denigrerend te zijn. Dus dat is helemaal niet erg. Dit is het enige juiste vonnis. Zeker ook als politicus je niet voor de strafrechter moet verantwoorden. Niet veroordeeld wordt, maar dat je dat gewoon in een maatschappelijk debat in de Tweede Kamer of dat buiten moet kunnen doen. Een montage van de reactie van Wilders op een uitspraak die verrassend kort duurde. De zitting wordt geopend. Vandaag doet de rechtbank uitspraak in uw zaak. En in 18 minuten was het klaar. Een samenvatting, dat wel, maar het is kort voor een zaak die anderhalf jaar heeft geduurd... en zoveel ophef heeft veroorzaakt. En hoewel snel duidelijk werd dat de rechtbank tot vrijspraak zou komen... werd er ook wel een oordeel gegeven over de uitspraken van Wilders. Over deze uitlating oordeelt de rechtbank dat deze weliswaar grof en denigrerend is, maar niet opraaiend. U heeft zich hierbij op kwetsende en ook chockerende wijze uitgelaten... En daarbij heeft u ook in de film fitna beelden en teksten gebruikt die op zichzelf al schokkend en aanstootgevend zijn. U heeft zich daarmee niet tegen, maar op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeven. Hoe kan het nou dat er toch een vrijspraak volgde? Dat is één, omdat volgens de rechtbank Wilders steeds het geloof... de islam aanvalt en niet de mensen. En twee, omdat hij als politicus in het maatschappelijk debat... op dat moment op het scherps van de snede mocht opereren. En in de uitspraken van Wilders zat volgens de rechtbank... op cruciale momenten iets verzachtends. U hebt verschillende malen benadrukt dat u niets tegen moslims hebt. En bijvoorbeeld gezegd dat moslims die assimileren... net zo goed zijn als ieder ander. Je zou kunnen zeggen dat Wilders het dus slim heeft gespeeld. En helemaal na dit proces een groot kenner is van de vrijheid van meningsuiting. Niet in de laatste plaats vanwege zijn advocaat. Zonder deze juridische panten had ik dit resultaat nooit bereikt. Dus graag uw aandacht voor de beste advocaat van Nederland, Bram. Ja. Okay. APPLAUS kan je zeggen dat een politicus uh, in de openbare ruimte een ruimere vrijheid van meningsuiting heeft dan een gewone burger met deze uitspraak? Ja, ik, dat is wel mijn conclusie. Op het moment dat je politicus bent en je plaatst het, uh, datgene wat je zegt in het publieke debat en je doet dat in een bepaald tijdsgevricht... Mm -hmm. Want, dat zegt de rechtbank ook, toen hadden we het er allemaal over... dan mag je verder gaan dan u en ik. De zaak tegen Wilders is ooit aangespannen door allochtonen... en minderhedenorganisaties die zich beledigd voelen door Wilders. Die wilden een veroordeling en dus is het een slecht vonnis... zegt advocaat Henri Sarolia. De motivatie van de rechtbank ja, die geeft eigenlijk ruim baan... aan mensen die heel slim zijn in het gebruik van taal. En uh, geeft eigenlijk groen licht om betogen eventueel soms te kruiden met uitlatingen die fout zijn. De rechter zegt, je zit dan bij die uitlating op de grenzen. Maar als je maar op een ander moment weer zegt... Van, ik heb niets tegen moslims, dan mag het juridisch. Ik vind dat een hele slechte zaak. Maar ze zullen het ermee moeten doen. Want in Nederland kunnen ze niet meer in beroep. De organisaties zijn wel van plan de zaak nog aan te kaarten... bij het Mensenrechtencomité van de VN in Geneve. Jeroen de Jager en u kunt reageren op ons weblog en via Twitter NWS Radio 1 op de vraag. Wat betekent de vrijspraak voor het publieke debat? Paul Roels heeft het al gedaan. Hij twittert dat het publieke debat aan inhoud verdiest... en dat het steeds meer een wedstrijdje one-liners wordt. Popeye Kamper denkt dat Wilders nu helemaal los zal gaan... en dat de leden van de Tweede Kamer geen tegengas zullen geven. Hij vraagt zich af hoe democratisch dat is. Wim-Jan Derk brengt daartegen dat de vrijheid van meningsuiting voorgaat. Hij verwijst daarbij naar de Verenigde Staten. Na vijf uur een gesprek met Geert Wilders. En zo direct. Amerika en Frankrijk gaan troepen terughalen uit Afghanistan. We hoort zo een reactie uit Kabul. Mag ik vragen om een reactie bij de AWB over de stand van de zaken op de Nederlandse wegen Weinlandsbaan? De avondspits die verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Maar het zijn wel de aanrijdingen die in het oog springen. Vooral rond Amsterdam. Op de A1 richting Amersfoort is het raak. Het staat voor Muiden, 5 kilometer. Is een auto tegen de vangrail gereden, moet worden gerepareerd. De linkerrijstoop is voorlopig dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A9 vanuit Amstelveen. Op de A44 richting Den Haag is het opvallend druk. had te maken met een aanrijding op de A4 richting Den Haag. Die A4 is weer open, maar op die 44 staat 5 kilometer voor Wassenaar. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. In navolging van de Verenigde Staten gaat ook Frankrijk een deel van zijn troepen uit Afghanistan terugtrekken. President Obama kondigde afgelopen nacht de terugtrekking aan van 30.000 Amerikaanse militairen. Het is een begin. Deze aftocht moet in 2012 zijn voltooid. Op termijn zullen alle Amerikanen terug naar huis gaan. Nathalie Wrighten, goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent van de Volkskrant in Kabul, hoofdstad van Afghanistan. Is er één collectieve opvatting van de Afghanen over de aanstaande terugtrekking van het Amerikaanse leger? Heel lastig om te zeggen, want er zijn niet echt betrouwbare opiniepeilingen in, uh, in Afghanistan. Maar ik kan wel vertellen wat ik op straat hoor. Hè. Als ik met mensen op de markt uh, praat in Kabul dan uh, in de grote steden, dan lijken mensen zich wel te realiseren dat Amerikanen uh, nodig zijn om, uh, om de Taliban te verslaan. Ze zeggen als zij nu weggaan, dan uh, gaat er een oorlog uitbreken en dan komen de Taliban terug. Tegelijkertijd zijn ze ook heel erg kritisch op de Amerikaanse militairen. Um, en dat komt vooral omdat er veel burgerdoden zijn gevallen de afgelopen jaren. De meeste van die burgerdoden worden uh, gemaakt door um, Taliban. Maar toch in de, in de perceptie van heel veel Afghanen zitten de Amerikanen daarachter. Dus je zou kunnen zeggen dat mensen zeggen ja de, de Amerikanen moeten wel weg maar nog niet nu. Hè? Want nu is het te snel. Ze hebben nu niet zoveel vertrouwen in hun eigen leger en hun politie... dat die het aan kunnen. Dat is natuurlijk de grote vraag. Want het was ook de belofte van de Amerikaanse regering jaren geleden... dat ze pas zouden gaan wanneer het Afghaanse leger op eigen benen zou kunnen staan. Is dat, is dat niet het geval of wel? Nou, mijn inschatting is van niet dat ze dat nog niet kunnen. Ik, ik woon hier nu anderhalf jaar. Ik heb een stuk of tien keer van die opleidingscentra bezocht. En um, ik zie natuurlijk ook op de straat... Um, hoe uh, agenten en hoe soldaten te werk gaan. En, ja, het niveau is echt heel erg laag. Hè. De meeste recruten die net van zo'n uh, academie af kunnen uh, komen... Die, die kunnen net een wapen vasthouden... maar daar houdt het wel een beetje mee op. En bij uh, controleposten uh, ja, letten ze vaak niet zo goed op... of uh, wordt er niet echt goed aan de procedures gedacht. Dus in de praktijk zie je dat er toch regelmatig nog uh, Taliban uh, ook de steden in kunnen komen en aanslagen kunnen plegen. Dus uh, ja, Afghaanse burgers vertellen mij zelf ook, uh, nee wij, wij denken niet dat ze dat al aankunnen. En dat is mijn inschatting ook. Want als dat leger nog niet klaar is om het zelf te doen, de Afghanen en de Amerikanen gaan toch op een gegeven moment terugtrekken, dan speelt dat Taliban behoorlijk in elkaar. Zijn die blij met deze aankondiging van Obama? Nou, dat zouden veel mensen denken, denk ik, in Nederland. Maar ja. zij, officieel zeggen ze dat ze er helemaal niet blij mee zijn. Uh, zij zeggen, uh, dit is, uh, dit is een, een, een symbolische daad. En ze hebben al, al jaren gezegd, wij blijven vechten... en wij weigeren over vrede te praten... zolang uh, niet alle buitenlandse militairen weg zijn. Dus ze vinden het een beetje een farce zou je kunnen zeggen... dat er ja, nu een uh, relatief klein aantal uh, militairen teruggaan. Je moet niet vergeten, er gaan er 30.000 terug. Maar er blijven nog steeds... 70.000 uh, Amerikaanse militairen achter. En ook andere NAVO-landen hebben nog 40.000 militairen hier. Dus je hebt, als ze Taliban zijn, die zijn met z'n 30.000 of zo... heb je toch te maken met een overmacht van, van tienvoudig ongeveer... als je daar ook de Afghaanse soldaten bij optelt. Jij zegt de Taliban weigeren om over vrede te praten... maar de bedoeling is wel dat ze gaan onderhandelen. Ja. President Karzai, de Amerikanen hebben dat erkend. Um, is die noodzaak alleen maar groter ja. geworden met de aankondiging van Obama... dat de Amerikanen gaan teruggaan of is dat er een onderdeel van? Nou, de, de Taliban die hebben altijd uh, ontkend hè, dat ze in gesprek zijn over vrede. Dus eigenlijk pas afgelopen weekend voor het allereerst dat Karzai en de Amerikanen dat hebben toegegeven, dat ze in gesprek zijn. Dus er wordt achter de deuren wel, uh, wel met elkaar gesproken, maar officieel uh, uh, geven de Taliban dat nog steeds niet toe. Maar volgens mij was ik je andere vraag even vergeten. Nou, de vraag zou kunnen zijn, in welke gebieden zijn de Taliban nog het sterkst? Uh, de Taliban zijn vooral in Zuid-Afghanistan heel erg sterk. He, het traditionele Taliban-bolwerk Kandahar, waar de Taliban zijn ontstaan. Uh, en uh, ja, daar, daar, uh, daar, daar, daar zit voorlopig, uh, zijn voorlopig wel heel veel extra militairen naartoe gestuurd. Maar de oorlog zit er, is daar echt nog in volle gang. En je ziet ook dat uh, er steeds meer aanslagen plaatsvinden in het noorden. Dus ook in de provincie Kunduz, waar de Nederlanders naartoe gaan. Dat was relatief rustig, maar de afgelopen paar maanden zijn er steeds meer uh, aanslagen gepleegd. Dus het is zeker niet zo dat de Taliban uh, uh, aan krachten inboeten. Uh, juist uh, het eerder omgekeerde. het omgekeren. Dat blijft dan ook nog een van de headlines van dit gesprek. De oorlog in Afghanistan is nog steeds in volle gang. Marliet Wrighten, correspondent van de Volkskrant in Afghanistan, dankjewel. Negen voor vijf. Erwin Krol met het weer. Erwin, mag ik je eerst even vermanend toespreken? Uh, ja, dat kan, tot namens, op zekere hoogte. Namens een kijker die uh, je gisteravond heeft gezien in het Achtuurjournaal... en jou zag beweren over hagelbuien die ergens in Nederland waren gevallen... Die, uh, wat jij prachtig, prachtig, prachtig noemt. En Deze persoon stuurt een mail vandaag en die zegt... je zal maar agrarisch ondernemer zijn en binnen enkele minuten... je oogst zien verhaggelen. Uh, prachtig, prachtig, prachtig. Is een vorm van beroepsdeformatie? Dat is een vorm van beroepsdeformatie. Nee, kijk, wat, waar ik op reageer. Ten eerste... Kijkers die mij regelmatig zien, weten dat ik alles prachtig vind. <lacht> of het naar de zon schijnt, of het regent. Of het ik vind het allemaal mooi. Maar je moet je voorstellen, je hebt regen, onweers, hagelbuien en dergelijke. Dat uh, gaat allemaal door. En op een gegeven moment krijg je vlak voor de uitzending. Krijg je een, uh, een, een, een, een, en ik kom hem helaas niet meer laten zien. Krijg je een foto toegestuurd met hagelstenen, zo groot als duiven eieren. Dat is een meteorologisch fenomeen. Dat is iets bijzonders. Dat valt niet dagelijks. Dat vind ik prachtig. Maar goed, als hier slecht nieuws is... dan staan wij als journalisten innerlijk een beetje te juichen. Hoe groter het nieuws, hoe beter. Maar ja. kun je dat dan ook zeggen over het weer? Nou, in zekere zin. Ik, ik vind dat ik persoonlijk, kijk, ik moet niemand iets, iets opdringen, maar ik vind dat ik persoonlijk wel mag, mag, enthousiast mag zijn over een meteorologisch fenomeen. Ik ben niet enthousiast over de gevolgen die zoiets heeft. He, er zijn mensen die gaan elk jaar gaan ze naar de Verenigde Staten om daar tornado's te jagen. Die mensen vinden dat het, het allermooiste wat er bestaat in hun, le in hun bestaan. Tornado's jagen. Maar ze vinden die, de gevolgen van die tornado's niet mooi, maar ze vinden het meteorologisch fenomeen heel erg interessant. Orkanen, nog zoiets prachtig, Daar kan ik er laaiend enthousiast over zijn. Niet over de gevolgen, maar dat is wat anders. Ik ben enthousiast over iets wat ik buiten zie, wat ik, wat ik tegenkom. Ja, dat heeft niet altijd hele positieve gevolgen. Helder, wat voor prachtig rotweer krijgen we morgen. Nou, buien met mogelijk dus nog hagel. Alhoewel ze morgen minder uh, zwaar zullen zijn, denk ik. Wel talrijk, het wordt ook maar een graad of 17. En al zaterdag, wordt een... zaterdag gaan we van... Koudere lucht naar zachtere lucht. En dat gaat altijd gepaard met bewolking. En een beetje miserig weer zal het zijn. Wordt een graad of 18. Maar in de loop van de zaterdag begint het op te klaren. Zondag, zon, 23 graden. Eigenlijk de mooiste dag. Want maandag en dinsdag is het 30 graden. En dat is wat mij betreft te warm. En daarna krijgen we weer laaiend onweer. En dan wordt het weer kil en uh, wisselvallig. Prachtig, Erwin Krol. dankjewel. Er zijn natuurlijk economisch moeilijke tijden en dat geldt ook voor staatsbosbeheer. Ondanks de bezuinigingen willen ze natuurlijk bomen planten, maar dat kost geld. Daarom hebben ze nu bedacht dat bedrijven nieuwe bossen kunnen financieren. Bedrijven, inderdaad, voor ongeveer 15.000 euro per hectare. Verslaggever Martijn van der Zanden. Het Nieuw-Wulven, een bos bij houten... Ja, pas aangeplant als we daar kijken... Ad van Hees van Staatsbosbeheer aan de rechterkant. Dat is net aangeplant. Ja. Hoe lang staat dat er al? Nou, als ik kijk naar de grootte... denk ik dat het twee tot drie jaar staat... Aan de, aan de linkerkant uh, begint die flink te waaien. Staan we al wat hogere, ja. hogere boompjes? Hoe lang staan die er al? Nou ja, kijk, naar de, de hoogte anderhalf twee meter. Ik denk dat in een jaar of zeven die bomen er staan. Dat begint al een echte bos te worden. Hier kan je wandelen zonder je buurman te zien op het volgende pad. Ja. Jullie hebben vandaag bekendgemaakt dat jullie uh, bossen willen gaan aanplanten met behulp van het bedrijfsleven. Ja. Die daarmee gaan betalen. En die zouden dan uh, ja, ook echt bij nul beginnen met zo'n bos. Hè? Ja, het is echt het idee om. Uh... Vanuit een, zeg maar, vanuit een grasland of vanuit een weiland een bos op te planten. En op die manier um, ja, een mooie leefomgeving voor mensen te creëren. Dus het is niet zo dat jullie zeggen, wij gaan bossen verkopen? Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee, want het bos blijft van ons, de grond blijft van ons. Wat er gebeurd is, is eigenlijk dat een bedrijf kan zeggen van... ik heb een bos aangelegd. En meestal de overweging van het bedrijf om dat te doen dus heeft te maken met duurzaamheid of met vergroening. Zo'n bedrijf wil natuurlijk ook naamsbekendheid. Krijgen ze die ook daarvoor terug? Het minimum wat we het bedrijf bieden is natuurlijk uh, een bord. En wat mij betreft een bord bij de ingang van het bos. We praten over een bos van ongeveer 10 hectare groot. Hoeveel is 10 hectare? Uh, dat is, uh, laten we zeggen, 10 tot 15 voetbalvelden. Hè. Dan, dan begint het een beetje een leuk bos te worden. Je denkt, dan kan ik nog even wandelen of de hand laten. Maar ga even uit van 10 hectare, dus 15 voetbalvelden. Komt gewoon een bord bij de ingang te staan. Dit bos is... Uh, aangelegd door, of de aanleg is betaald door. Wat we niet moeten hebben is dat je als wandelaar door een bos wandelt... en heb je hebt een bordje van dit bosje is aangelegd door meneer Jansen. Hier heb ik een stukje aangelegd door bedrijf Pietersen. Het gaat om een bos en het gaat niet om een verzameling reclame worden. Wat kost het eigenlijk? Nou ja, we hebben zitten rekenen. Het kostte, uh, je kan zeggen, 2,50 euro per boom. Er staan ongeveer 6.000 bomen en een goede rekenaar komt op 15.000 euro. Ik heb dan een stuk, uh, een stuk bos, daar wil ik ook graag een keer iets mee doen. Wat zijn dan de mogelijkheden? Nou, wat ik heel erg leuk zou vinden is als het bedrijf zegt van... ik wil dat bos aanleggen, maar ik kom het met mijn eigen mensen planten. Of ik kom het met mijn relaties planten. En wat mij betreft is het ook mogelijk als het bedrijf zegt van... Goh, ik vind het zo leuk, ik wil volgend jaar met mijn personeel hier de barbecue hebben. Het zijn natuurlijk moeilijke, moeilijke tijden, economisch gezien. Ook voor het staatsbosbeheer, we moeten flink bezuinigen. Voor jullie is het ook een manier natuurlijk om toch nieuw bos aan te kunnen planten. Ja, dat is zeker zo. Als je kijkt naar de financiering... hebben we nog niet het geld om het echt aan te leggen. Nou, dan zou het heel erg mooi zijn als op deze wijze die aanlegging, aanleg gefinancierd kan worden. Maar het is wat mij betreft niet de belangrijkste reden. Mijn, mijn, mijn, mijn drive zit vooral in die verbinding mens en bos. En daar kunnen bedrijven dan aan gaan meedoen. Er zijn bedrijven geïnteresseerd in zo'n bos. Op de website nosop3.nl vindt u een gesprek met zo'n bedrijf. Na vijf uur hebben we een gesprek met Geert Wilders. Die in Den Haag, niet langer in Den Haag, niet langer in Amsterdam... naar de rechtbank, terugblikt op de dag, maar ook vooruitblikt. Na vijf uur, tot zo. Vanavond BNN Today. Ik kan niet zomaar zeggen, schat heb je hier niks te doen, zo we lekker naar Peking rijden <laughs> vandaag. Vanaf het moment dat ik aan boord ging, duurde het 29 dagen totdat we aankwamen in Kinshasa, de hoofdstad. Dat ziet inderdaad heel, zo'n zonnig geluid, geluid ja. ziet er goed uit. Ja, precies. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Ik had uh, geregeld dat ik achterin uh, op de achterbank van een auto mocht slapen. Luister en kijk mee op radio1.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 In Nederland zijn we altijd blij als de zon schijnt, maar dat is niet overal zo. Albino Jozef ziet de zon liever gaan dan komen. En dat is lastig als je in Burkina Faso woont, want daar schijnt de zon altijd. Vanavond in een extra zonnige aflevering van Metropolis. Om 9 uur bij de VPRO op 3. Metropolis. In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden dieren zonder verdoving geslacht. Volledig bij bewustzijn krijgen ze het mes op de keel en bloeden dood.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 Hoe? Dat leest u op uwv.nl/slash mogelijkheden. WV: werken aan perspectief. Dit is Radio 1.